Vijf uur, het NOS-journaal, Lissalot Thomasen. Recordpartij cocaïne onderschept, nieuw onderzoek naar stadionramp Hillsborough... en krokettenfusie Mora van Dobben gaat niet door.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 Afgelopen drie jaar maakte Toyfone in de Eredivisie 46 doelpunten. Sinds dit jaar hebben clubs recht op tegemoetkoming... als spelers blessures oplopen bij nationale elftallen. PSV klopt nu voor het eerst aan bij dat fonds. De Eindhovense club krijgt waarschijnlijk enkele tonnen.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 drukst is het uh, rond Utrecht. Ook Amsterdam is erg druk. Uh, de opvallende files op de A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad staat 8 kilometer. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Er stond een auto met pech voor de Koentunnel richting Zaanstad. Er staat nu ook een file achter van 10 kilometer. Op de A10 ring Amsterdam West richting Zaanstad tussen de rijen knoop het Koenplein. De weg is daar weer vrij. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam is ook iets gebeurd bij Delft. Daar is de linkerrijstrook dicht. Er staat 3 kilometer file. 9 kilometer op de A A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht West. Als laatste de A27 Gorkum richting Almere. Zeven kilometer file tussen Knoopert Lunetten en Beeldhoven. Dat kwam door een ongeluk en de weg is inmiddels weer vrij. Hey schat, hing jij mij nou zomaar op? Ja.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 Hele goedemiddag. Het is vrijdag 12 oktober. Het openbaar ministerie is niet tevreden over de straffen in Haren. Een grote cocaïnevangst in de haven van Antwerpen en er zijn rellen in Cairo. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union. The union and its over de in Unie heeft al meer dan 60 jaar bijgedragen aan vrede en democratie in Europa. Met die woorden maakt de voorzitter Jagland van het Nobelcomité bekend dat de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. En Europa is blij. Thijs een paar mannen van een Nederlands bedrijf zijn hier bezig met constructies voor het Europees Parlement. Ja, de Kruif uit Schalkwijk. Zijn jullie al gefeliciteerd vandaag? Nee, ik zou niet weten waarom. Alle 500 miljoen ingezetenen van de Europese Unie verdienen allemaal de prijs die is uitgereikt. De Nobelprijs voor de vrede. Oké, okay, ja, uh, ik ben wel verrast hierbij, moet ik zeggen. Maar... De voorzitter van het Europees Parlement, van dit gebouw hierachter, die heeft vanochtend gezegd... Het is niet een prijs voor de Europese Unie-instellingen... maar voor alle 500 miljoen burgers. Voelt u zich aangesproken? Ja, ik ben het wel. Ik ben wel aangesproken, ja. Of ik me heel erg aangesproken voelde dat weet ik niet. Maar... Is het een terechte prijs? Ja, er, er, het is, er is geen oorlog. Het is vrede. Iedereen doet in principe aardig tegen elkaar...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 Kijk naar de hervormingen nu in mijn land, in Griekenland. Die zijn nu opgelegd door de Europese Unie, anders waren ze er niet gekomen. Role in what is now in is, is beneficial. U bent van Epcas en dat is een bedrijf. European Party Catering Association. En u bent hier in het Europees Parlement. Waarom? Nou, om bij elkaar te komen om te praten over food waste. We gooien heel veel eten weg. 180 kilo per jaar gooien we weg. Per persoon? 180 kilo. Ja, dat is net zoveel als we opeten. We krijgen de Nobelprijs voor de vrede, maar we flikkeren het eten ja, in de grote... On ongeveer de helft. dat is heel triest. Van de boer tot op het bord gaat 50% de vuilnisbak in. En daar gaan we ons sterk voor maken met de De dames in uniformen hier bij de entree van het Europees parlement. Bent u al gefeliciteerd vandaag? Nee. Ah, nee? Nee? Oh. Waarom zou ik gefeliciteerd worden? Allee. U heeft ook de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. Dat weet ik nog niet. De prijs? Which prijs? De Nobelprijs. Ja, ja, ja. Yes. Normaal is het hier stervend druk op het kruispunt op de derde verdieping van het Europese parlement. Bij de Voxbox, de radiostudio's. Maar de meeste Europarlementariërs werken niet op vrijdag, die zijn al lang naar huis. Gelukkig nog een collega van de Poolse televisie. Uh, already uh, people start to think who will pick up this prize because everyone know that there is a little uh, war uh, between the, the the EU leaders of the European Commission and the Council of Europe. wie so... moet nu die prijs gaan ophalen, want binnen de Europese Unie instellingen liggen ze allemaal met elkaar overhoop. A diplomatic war. Wie er in dit bijna verlaten gebouw nog wel rondloopt, is Thijs Berman, de leider van de Europese fractie van de PVDA.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 Het is meer dan een steuntje in de rug. Het is ook Wat is het dan wel? Meer? Een waarschuwing. Zie de waarde van dit project en ga ermee door, hoe moeilijk het ook is. Thijs Berman was dat, Europarlementariër van de Partij van de Arbeid. Praten er verder over, af die Nobelprijs voor de Europese Unie met Adriaan Schout, hoofd EU-studies aan het instituut van Klingendaal. Meneer Schout, verrast vanochtend toen je het hoorde? Het gaat natuurlijk dus al een paar jaar rond dat Europa eens de Nobelprijs uh, krijgt. En uh, ja, gisteren stond het eigenlijk ook al in het nieuws uh, niet heel verrast, nee. Nee, wel terecht? Ja, gemengde gevoelens. Uh, aan de ene kant echt terecht. Uh, de EU is een uh, samenwerkingsverband... Uh, uh, wat de waarde van de samenwerking heel erg benadrukt. Het gaat over liberalisatie, vrijhandel. Uh, landen moeten echt democratisch zijn. De landen die bij de EU komen worden daar ook echt op getoetst. De EU let erg op mensenrechten. Gelijkheid uh, van man, vrouw, homorechten. Uh, binnen Europa wordt ook erg gelet op uh, dat landen zich echt aanpassen aan de rechterstaat yeah. enzovoort. Dus aan die kant zeker terecht. En voordat u aan het andere toekomt, mag ik u even vragen... om goed in de microfoon te praten van uw telefoon. Uh, want dan kunnen we u nog beter verstaan. Uh, en dan gaat u verder met, uh, met, met de andere kant. Dat is de ene kant, zei u, maar de andere kant... want u had het over gemengde gevoelens. Ja, het is de prijs voor de vrede. En uh, iets wat eigenlijk de discussie in Europa bemoeilijkt heeft uh, de afgelopen ja, 20, 30 jaar, is dat ja, Europa is gewoon goed. Het brengt vrede en veiligheid. En wat we nou eigenlijk in Nederland bijvoorbeeld, maar ook in andere landen dit jaar zien, is dat we echt goede discussies krijgen over wat is Europa ons nu echt waard zonder dat we altijd onder dat audio van Europa is goed voor de vrede hoeven te, te, te, te pakken. Eigenlijk, eigenlijk is dit een prijs die een beetje van toepassing is op dat verleden... waarin we altijd heel tevreden waren dat er nooit meer oorlog was. Maar nu zijn we in een andere fase aangeland. Dat zegt u eigenlijk een andere fase. En ja, dan wordt ons gewaarschuwd. Nou, je moet wel heel trots zijn op Europa, want dit brengt op vrede. Terwijl we al lang zitten in heel veel economische uh, diepgaande discussies. En daar moeten we uitkomen. Ja. En ja, dan helpt het niet als je kritiek geeft. En opeens krijgt de Europa de Nobelprijs voor de vrede. Dus als je kritiek op Europa hebt, dan uh, ben je niet goed met Europa bezig. Nou, dat betreft... moet u maar eens eventjes luisteren naar uh, de president van Europa, want die hebben we ook. Herman van Rompuy. Die is erg trots. Zo, so de European Union... Is really the biggest peacemaking institution ever created in world history. Ja, die is zelfs zo trots dat hij zegt: van het is het grootste instituut wat ooit vrede heeft gebracht. Ja, dat is iets waar we in Nederland eigenlijk een beetje voorbij zijn, ook door onze verkiezingen. En nu wordt er weer op deze manier heel veel druk op ons uitgeoefend: uh, van Europa staat voor vrede. Ik denk dat hij hier echt zijn handen over speelt. Het, uh, in de eerste plaats in, huidige, in de huidige discussies over Europa. Maar ook als je kijkt naar het verleden. Kijk, Frankrijk en Duitsland, dat wordt dan geroemd als een voorbeeld waar nu geen oorlog meer is. Maar dat heeft niet zoveel met Europa te maken. Want ik zie gewoon niet waar die oorlog vandaan had moeten komen de afgelopen 60 uh, jaar. Maar dat heeft, als ik u mag tegenspreken, natuurlijk er ook mee te maken dat Europa zich economisch verder heeft ontwikkeld. Het is dus begonnen als die Europese gemeenschap voor kolen en staal. Hè, om die twee economieën, met name die staaleconomieën, aan elkaar vast te klinken. Ja, uh, maar goed, als econoom kun je ook uh, zeggen dat uh, buurlanden altijd uh, economisch integreren. Dat hebben ze altijd al gedaan. Uh, dat was ook wel zonder Europa gebeurd. Maar met Europa is het allemaal wel veel beter gegaan. Veel sneller, ook bindender. Maar dat is de economische integratie. Dan hadden ze de Europa de economische prijs moeten geven. En niet de prijs voor de vrede. <laughs> die wordt maandag uitgereikt, de prijs voor de economie. Maar ja, die kan je niet aan Europa geven. Gezien het klimaat waar we nu in zitten, toch? Uh, ja, nou ja, ook dat komt, de timing van deze prijs komt ook een beetje ongelukkig. En je ziet ook al op Twitter dat allemaal mensen in Spanje en Griekenland en Italië gaan twitteren. Nou, bedankt voor deze prijs. Uh, het is natuurlijk wel een beetje een cynisch moment wat dat betreft. Ja, nou, nog één, uh, één punt. Ik bedoel, in de argumentatie wordt ook gezegd dat er is weliswaar oorlog geweest op de Balkan. Maar ondertussen zijn die landen die met elkaar oorlog hebben gemaakt ook bij Europa gekomen. Waardoor het vredesproces daar zo uh, ook wordt bestendigd. Oftewel, de kans op oorlog zeer klein is. Ja, of die zeer klein is, dat zou ik niet uh, echt meteen durven zeggen. Maar kijk, Europa heeft daar natuurlijk ontzettend veel betekend dat die landen zich aanpassen. Dat was ook natuurlijk altijd de druk vanuit Europa. Kom erbij uh, maar daar moet je wel aan deze en deze eisen voldoen. Ze hebben rechtspraak moeten opbouwen. Ze hebben betrouwbare bestuursystemen moeten opbouwen. Ze hebben hun markten moeten aanpassen. Ze hebben ook voor hun minderheden moeten zorgen. Dus dat klopt allemaal wel. Maar wat ik, uh, en daar betekent Europa echt veel, uh, met de uitbreiding heeft Europa veel betekend. Maar wat er ook staat, is dat, er, dat wat het Nobelprijscomité uh, ook zegt, is dat in Zuid-Europa zoveel uh, geholpen is. En daar ben ik toch wat kritischer over. Want als we nu kijken hoe de crisis, wat er achter deze crisis daar is weggekomen, dan zie je dat Spanje, Griekenland, maar ook Italië, dat zijn toch landen die eigenlijk heel erg achter zijn blijven lopen. Op het gebied van aanpassingen van hun politieke systemen. Uh, de, de, ja, de corruptie deelt daar nog wierig. Dus um, uh, de hand wordt wel een beetje overspeeld door uh, deze prijs. Een Nobelprijs met uh, enkele kritische kanttekeningen. En die heeft u geplaatst. Meneer Schout, ik dank u wel. Graag gedaan. Straks hoort u de voorzitter van de wielrenbond uh, McQuiet, over het dopingrapport over Armstrong de verkeersinformatie. Erwin de Hart met een vrij drukke vrijdagavond. Speech. Ik heb het zo druk en het is nog veel drukker op de weg. De mensen staan allemaal vast in files. Um, het is heel erg druk uh, rond Utrecht. Daar is het drugs, denk ik. Uh, het laatste voorbeeld daarvan is te vinden op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Vier kilometer stilstaan tussen Knoop het Rijnsweert en Afrit en Dodder. Daar is de rechterrijstrook rijstrook dicht. En op de N305 Almere Dronten. Er was een ongeluk gebeurd tussen de aansluiting met de A27... en Zeewolde is de weg in beide richtingen dicht door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. 8000 kilo cocaïne, dat is een gigantische fonds. Afgelopen maandag werd die gedaan in de haven van Antwerpen. De drugs waren bestemd voor Nederland. Matthijs van de Wiel was vanmiddag bij de persconferentie... die werd gehouden over de vangst van die drugs. Matthijs, hoe is deze grote fonds eigenlijk ontdekt? Het is er niet al te handig, Bert, als je een corrupte uh, douanebeamte in de Antwerpse haven bent om dan je crimineel verdiende geld uh, al te opzichtigen uit te geven... door te gaan rijden in een Porsche en in een Bentley en, uh, en dat soort ja. auto's... en door al te dure horloges te gaan dragen. Want dat is wat er lijkt uh, te zijn gebeurd. De man is verdacht, is aangehouden en zijn huis is onderzocht. Deze uh, douanebeambte in de haven. En tijdens die huiszoeking zijn uh, documenten gevonden die wezen op dit transport. Een schip uit Ecuador, een container met uh, bananen daarin... en onder een uh, dun laagje bananen heel veel hele dikke pakketten... Cocaïne, onversneden cocaïne, zaten daarin. Uh, het transport is dan doorgelaten, gecontroleerd, doorgelaten noemen ze dat dan, gevolgd. Hè, dus door oh ja. uh, de recherche. Want het was bestemd voor Nederland. En daar in, de, in Rotterdam uh, stonden uh, uh, de rechercheurs uh, gedekt opgesteld te wachten. Toen de container aankwam en uh, toen die werd uitgeladen. Toen zijn er vijf mensen gearresteerd. En er werd dus 8000 kilo zat er dus in aanvankelijk uh, cocaïne. Ja, onder de bananen, weer de bananen zeg ik bijna. Maar 8000 kilo maar uh, Thijs, je hebt er verstand van. Het klinkt mij heel erg veel. Ja, het is gigantisch veel. Het is meer dan in heel 2011 is onderschept hier in de Antwerpse haven. Eh, straatwaarde van een half miljard euro, meer zelfs. Bijna twee keer zoveel als de vorige grootste drugsvangst ooit in Nederland. Je moet bedenken dat het daarna nog versneden wordt. Hè. Dat wordt twee keer zoveel. 16.000 kilo cocaïne eh, als het eenmaal op straat komt. Dat is waarschijnlijk ook meer dan er in heel Nederland wordt opgesnoven in een jaar. En waarschijnlijk was deze partij dan ook niet alleen maar voor Nederland. Nederlands gebruik bestemd, maar uh, zou die ook nog verder worden verspreid over andere landen. Ja, en hoezo uh, via Antwerpen uh, is Rotterdam dan helemaal uh, ja dichtgetimmerd? Ja, het lijkt het, het zogenaamde waterbedeffect te zijn. Strenge controles in Rotterdam. Waardoor, uh, ja, dan zoek je naar een haven in de buurt waar het makkelijker kan. Dat speelt mee. Ik heb dat ook voorgelegd aan de Belgische justitie. Van, hebben jullie de controles dan niet op orde hier? En zij zeggen, ja, er zijn ook twee andere belangrijke redenen... waarom Antwerpen misschien aantrekkelijker wordt voor uh, criminelen... om hier dan de drugs binnen te laten. In de eerste plaats komen heel veel fruitschepen uit Zuid-Amerika hieraan. Dat is een natuurlijke bestemming. En in de tweede plaats, Rotterdam is een heel erg afgesloten haven. Dat zijn industrieën industriegebieden waar je niet zo makkelijk opkomt. Terwijl in Antwerpen de haven veel meer een open structuur heeft. Dan kan je veel makkelijker in de buurt van de schepen komen. Dus dat is ook een van de redenen waarom waarschijnlijk de, de import zich verplaatst heeft van Rotterdam naar hier in Antwerpen. Maar goed, ze zijn desalniettemin tegen de lamp gelopen. 8000 kilo. Dankjewel Matthijs. Matthijs van de Wiel was dat. Dan gaan we naar het wielrennen, de UCI. Wat gaan die doen met dat vernietigende rapport van Armstrong? Dat is de grote vraag sinds dat rapport gisteren openbaar werd. Iedereen keek dan ook uit naar de voorzitter van de UCI, Pat McWhite. Die kwam uiteindelijk vanochtend met een reactie. De UCI heeft de UCI-rapport report. We hebben 21 dagen om het te to evaluate it. het te made Ik heb het een prioriteit legal het to departement om dat te doen. En die 21 dagen komen we back met een...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 De UCI heeft dus 21 dagen de tijd om het dossier te bestuderen... en dat heeft de hoogste prioriteit. Pas daarna zal de wielerunie met een reactie komen. En of ze dus teleurgesteld zijn in Lance Armstrong... dat willen ze op dit moment niet zeggen. Christian Prudhomme, de Tour de France-directeur, die heeft zojuist gezegd... dat als de UCI Armstrong schorst, dat dan de directie van de Tour de France... zal besluiten dat er tussen 1999 en 2005 geen officiële winnaar is van de Tour. En vers van de pers is het nieuws dat Johan Bruineel is ontslagen... als ploegleider van, als ploegleider van de wielerploeg Radio Shack. Dat hebben ingewijden van de wielerploeg aan de Luxemburgse krant Wort laten weten. Volgens uh, USAIDA er was Bruineel een belangrijke speel... in het dopingnetwerk rond Lance Armstrong. Dat is dus het laatste nieuws. Bruineel zou ontslagen zijn als ploegleider van de wielerploeg Radio Shack. Daar gaan we natuurlijk achteraan om te kijken... of we daar meer details over te weten kunnen komen. Het is zes minuten voor half zes. Op het Tahrirplein in Cairo zijn rellen aan de gang... tussen aanhangers en tegenstanders van president Morsi. Die had zijn aanhangers opgeroepen om tegen de openbaar aanklager te demonstreren. Want die wil niet doen wat de president van Egypte zegt. Midden-Oosten correspondent Sander van Horen. Sander, hoe gaat het er naartoe op het Tahrirplein? Ja, dus begint om te slaan. Uh, de demonstranten die gooien, van beide groepen gooien stenen naar elkaar. Uh, de ene groep is dus de revolutionaire. Die uh, vinden dat de president uh, niet genoeg doet. En de andere groep, dat zijn ook revolutionaire. Die vinden dat uh, de president wel voldoende doet. En die staan elkaar dus naar het, uh, nou, niet naar het leven. Maar uh, de wederzijds worden er podia afgebroken. Die waren opgesteld, stenen gegooid. Dus. En gelukkig zijn er nog op dit moment voldoende verstandige demonstranten. Die die twee groepen weer uit elkaar houden. Maar verhit op dit moment dat nee. ook hier blijft. En dat gekke is, het is begonnen dus met een oproep van de president aan de bevolking om te demonstreren tegen de openbare aanklager. Dat klinkt geen. Ja, dat... Dat vergt inderdaad enige uitleg. Kijk, die openbaar aanklager, dat is iemand die is nog benoemd... destijds door president Mubarak. En uh, er zijn de afgelopen anderhalf jaar veel processen geweest... tegen aanhangers van het regime... tegen mensen die verantwoordelijk waren voor misstanden. En ja, daar heeft die openbaar aanklager... maar heel weinig veroordelingen voor elkaar weten te krijgen. Na, afgelopen woensdag was de maat vol. Toen stonden er mensen terecht... die achter uh, de uh, Battle of the Camel zouden hebben gezeten. De Battle of the Camel... Dat kun je misschien nog herinneren. dat ja. was begin februari dat Tragierpijn uh, opeens... daar uh, kwamen mannen op kamelen opgestormd. En die uh, sloegen wild om zich heen. En in de paniek kwamen toen elf mensen om het leven. Nou, de mensen die daarvoor verantwoordelijk worden gehouden... die zijn afgelopen woensdag vrijgesproken. En dat heeft voor zo'n ophef gezorgd, zo'n onbegrip... Ja, dat een roep om het aftreden van die openbaar aanklager... die dus geen veroordeling voor elkaar heeft kunnen krijgen... dat die roep heel groot werd. En de president, Morsi, die heeft... Niet... Niet gewoon de macht om niemand te ontslaan. De president heeft heel veel macht, maar dat nou juist niet. En dat zou ook niet moeten mogen, hè? want in een uh, democratie waarin die revolutie zo voor gevochten is, heb je een onafhankelijke rechtspraak. En de president die heeft een soort middenweg proberen te vinden. Die heeft uh, deze man gepromoveerd tot uh, ambassadeur bij het Vaticaan, waarop uh, de openbaar aanklager feintjes voor de eer bedankt. En ja, het feit is dat de president met al zijn macht hem niet kan ontslaan. Het zijn mensen die worden benoemd voor een bepaalde tijd, die uh, moeten hun termijn uitzitten. En wat wat dat betreft is dit dus iets waar de president en de aanhang van de president mee moeten leren leven. En die aanhang van de president en uh, andere mensen is aan elkaar dus op dit moment op het blij met stenen te bekogelen. Ja, ik begrijp wel wat je zegt, maar aan de andere kant, het is wel iemand uit de tijd van Mubarak en dat is het oude tijdperk. Je zou kunnen, ze ook kunnen zeggen, we maken schoon schip en die regels gelden vanaf nu. Uh, dat zou je kunnen zeggen, maar daarvoor uh, heb je een grondwet nodig waarin allerlei dingen geregeld zijn. Hoe verhoudt de macht van de president zich ten opzichte van die van de rechtspraak? Ja, en die grondwet, dat is een van de problemen van Egypte, die moet nog geschreven worden. Dus een van de doorlopende problemen is dat nog niet vastgelegd is wie nou welke macht heeft. En dit is één zo'n lacune waar je dan in bevindt... dat er een president is die uh, een rechter niet kan wegsturen... een openbaar aanklager niet kan wegsturen... en leidzaam moet toezien tot de termijn van diegene aflopen. Vandaar dus dat men op dit moment op het Taghiërplein bij elkaar is... in drie verschillende groepen die elkaar enigszins naar het leven staan. Dankjewel, Sander van Hoorn.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 The <laughs> cat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 Gaan nu zelfstandig verder. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws: het weer. Willemijn Hoeber. Het herfstweer laat zich momenteel van een hele andere kant zien. Flink wat wolkenvelden, buien en met name aan zee waait het ook stevig door. En de komende dagen blijft dit zo. Maar tussendoor zijn er wel volop droge en ook zonnige momenten. Op dit moment vallen er verspreid over het land nog een aantal buien. En naarmate de nacht dichterbij komt, beperken de buien zich vooral tot het kustgebied. En daar blijft ook een vrij krachtige wind staan. landinwaarts een matige, meest zuidwestelijke wind. En het koelt af naar een graad of zeven. Morgen, zaterdag, schijnt de zon af en toe. En vooral in het noorden en oosten is, er eerst nog droog, is het eerst nog droog. Vanuit het zuidwesten trekken er dan stevige buien over het land. Zeker in de middag. En het is op veel plaatsen dan bewolkt. Er staat een mis. Er uh, staat een zuidenwind, krachtig boven land. Oké, okay, nu kom ik er niet meer uit. Kracht 3 tot 4 boven land, 6 in zee en het wordt 12 graden. En zondag zijn er ook buien, maar minder in aantal dan op zaterdag en ook wat lichter. Het is wisselend bewolkt en af en toe schijnt de zon. In het zuiden van het land raakt het later op de dag wat meer bewolkt en dan kan het daar ook licht gaan regenen. En ook op zondag wordt het 12 graden. De dagen na het weekend blijven wisselvallig, met soms wat zon en af en toe een bui, maar zeker ook met droge perioden. En de temperatuur lijkt tegen het eind van de week iets op te krabbelen, maar zeker de eerste dagen na het weekend blijft het met 12 graden nog echt wel fris. ANWB, verkeersinformatie. Het is uh, in de Randstad uh, veel drukker dan gebruikelijk. Dat komt natuurlijk door de regen, de start van de herfstvakantie... en een aantal ongelukken. Het is vooral druk uh, aan de oostkant van Utrecht. Opvallende files op de A6, muiden lelystad tussen Almere-Buitenwest en Lelystad, zes kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Lange file op de A10-ring Amsterdam-west richting Zaanstad. Tussen de Rai en Knoop het Koenplein staat 10 kilometer. 9 kilometer op de A27. Gorkum richting Almere tussen Houten en Beeldhoven. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort. 4 kilometer bij Afrit en Dodder. Daar is de rechterrijstrook dicht door een kapotte auto. En de N305 Almere-Dronten is dicht in beide richtingen... tussen de aansluiting met de A27 en Nijkerk. En dat komt door een ongeluk.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 Het Radio 1-journaal. Het Openbaar Ministerie wil zwaardere straffen voor de rellen in Haren. Ze gaan namelijk in hoge beroep. Corinne Vaaner is van het Openbaar Ministerie. Goedemiddag. Goedemiddag. U gaat in de hoge beroep omdat u een deel van de straffen onvoldoende vindt? Nee hoor, we gaan niet zozeer in hoge beroep omdat we vinden dat de straffen te laag waren. Waar we tegen in hoger beroep gaan en waar ons hoge beroep zich vooral op richt is het feit dat de rechtbank uh, het, uh, de bijzondere voorwaarden die wij geëist hebben... namelijk storting in het schadefonds, dat die is afgewezen door de rechtbank. En dat is de reden van hoger beroep. Ja, want de rechter vond dat geloof ik nog wat aan on een onduidelijke kant, toch? De rechter heeft dat gemotiveerd door te stellen dat het te onduidelijk was, ja. Precies. En daar is het ook openbaar ministerie het niet mee eens. Nee, dat begrijp ik. Wat, wat betekent dat voor de mensen zelf die schade hebben? Um... Um, als u bedoelt uh, dat dat betekent dat ze een schadevergoed krijgen... Dan, ja. uh, dan is dat op dit moment dus onbekend. Um, het punt is dat het ook maar ministerie zich op het standpunt stelt... dat een storting in het uh, schadefonds uh, zou helpen... bij het afhandelen van de schade in Haren. Ik bedoel het heel concreet. Namelijk dat mensen is. die schade hebben ge ja, geleden... Uh, bij wie schade dus is veroorzaakt. Krijgen die nu geen geld van de verzekering? Of ze geen geld krijgen van de verzekering, daar kan ik geen uitspraak over doen. Nee. Daar heb ik geen idee van. Dit is gewoon een extra uh, onderdeel van de strafmaat voor u. Wat ons betreft is het belangrijk dat er inderdaad aandacht wordt besteed aan de schade die geleden is door de getroffenen in Haren. En omdat wij niet rechtstreeks kunnen bewijzen dat degene die nu veroordeeld is die schade rechtstreeks heeft veroorzaakt, hebben wij uh, dat schadefonds in het leven uh, laten roepen met behulp van de minister. En uh, dat zou betekenen dat uh, op het moment dat deze uh, uh, veroordeelden een uh, schadevergoeding of in ieder geval een bedrag in het schadefonds zouden storten, dan uh, zou in de loop van de tijd in ieder geval daar een uitkering uit kunnen worden gedaan aan de getroffenen. Ja. Gaat u trouwens tegen alle uitspraken in uh, beroep, want er zijn ook een aantal mensen uh, vrijgesproken, gaat u daar ook bij in hoge beroep? Nee, er zijn vier mensen vrijgesproken en uh, wij respecteren de uitspraak van, het, uh, van de rechtbank op dat punt. Ja, weet u ook wanneer dat hoger beroep uh, kan dienen? Uh, nee, op dit moment is er nog geen datum van de zitting bekend. Nee, maar wel op korte termijn? Daar weet u, want nu lijkt het wel alsof de verbinding verbroken is. Mevrouw nee, nou ja, dat antwoord moeten we dan uh, schuldig blijven. Maar in ieder geval, er is nog geen datum uh, bekend. Corine Vaanen was dat van het Openbaar Ministerie. Unaniem. Gaan we gaan het over het andere nieuws van vandaag hebben. Vond het Noorse Nobelcomité dat de Europese Unie de vredesprijs moest krijgen. Het heeft in Noorwegen al geleid tot opgetrokken wenkbrauwen. Het land is zelf geen lid van de Europese Unie. En er is kritiek omdat het nieuws al een uur voor de bekendmaking uitlekte naar de Noorse media. Gaan we gaan wel even praten met Dirk Evers, Scandinavië-correspondent. Goedemiddag, Dirk. Goedemiddag. Niet iedereen is het dus in Noorwegen met deze keuze eens. Ligt het erg verdeeld? Ja, Ten eerste vindt men het is het foute tijdstip. Wat heeft de EU het de afgelopen jaar bijgedragen tot de vrede? De leden van de EU, verschillende landen... liggen een beetje openlijk met elkaar in de clinch, vindt men. zeggen tegenstanders. En een bepaling in het testament van Alfred Nobel is ook... dat wie zich heeft ingezet voor de vrede het afgelopen jaar... Wie zich het meest daarvoor heeft ingezet, die moet de prijs krijgen. Nou zeggen ze als dat nu na de Tweede Wereldoorlog was geweest of met de uitbreiding van Oost-Europa, dan kon we het nog begrijpen. Maar nu. Nee. Dus dat is een van de kritieken. Een ander kritiekpunt is uh, ja, dat de EU volgens Noorse anti-EU uh, mensen geen vredesproject is. Zij vinden het absurd, spreken ook van een provocatie. Ja. En de voorzitter, uh, Jakland, die ligt ook onder, onder vuur. Ja, Torbjørn Jakland, uh, voormalig premier, sociaaldemocraat van Noorwegen. Uh, hij heeft zijn. Uh, pro-Europese houding nooit onder stoelen of banken gestoken die twee keer dat Noorwegen een referendum heeft gehouden over toetreding tot de EU en twee keer is het nee geworden. Dat vond Jakland heel spijtig. Dus hem wordt een beetje verweten dat hij erachter zit. Bovendien dat hij een dubbele rol speelt, want hij is niet alleen voorzitter van het Noorse Nobelcomité voor de Vredesprijs, maar hij is ook nog... Secretaris-generaal van de Raad van Europa met het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg en zo. Dus hem wordt dat verweten een beetje. Een beetje belangenverstrengeling, ja. dubbele petten, dat soort uh, zaken. Precies. Maar dan nou, lekte het nieuws ook nog eens een keertje vrij snel uit. Althans, vanochtend lekte het uit voordat het officieel bekend werd. Uh, wie heeft er gelekt? Waar is het lek? Dus daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over. Jacques zelf heeft gezegd, dit mag niet gebeuren. Wij nemen onze beslissingen en houden die voor uh, onszelf. En uh, ja, het enige wat we weten is dat hij een uurtje vooraf... of dat hij eventjes vooraf een sms heeft gestuurd naar een krant waarin hij schreef dat de winnaar van de Nobelvredesprijs 2012 voor de hand lag... en dat het geen moeilijke beslissing was geweest. Maar dus kennelijk heeft toch iemand gelekt. We weten dat één lid van het Nobelcomité vandaag niet aanwezig was. Dat was ziek gemeld en toevallig ook nog een uh, EU-tegenstander. Want het gaat zo dat ze echt uh, s ochtends bij elkaar komen en dan het pas beslissen? Of is dat al een beetje voorgekookt? Dat is voorgekookt, ze hebben dat al beslist, maar dus dan de bekendmaking volgt om 11 uur en dan komen ze samen. Maar het, ze hebben kandidaten, ze hebben een kandidatenlijst. Uh, iedereen kan kandidaten en uh, toesturen naar dat Nobelcomité. Dat wordt dan onderzocht door mensen in de verschillende landen. Wat heeft de, de betrokkenen gedaan voor de vrede in de wereld of in zijn gebied? En daar, wordt, daar buigt zich dat comité dan over. Goed, veel discussie in ieder geval heeft deze voordracht en deze prijs uh, losgemaakt in Noorwegen. Dankjewel Dirk. Dirk Evers was dat. De politie in Amsterdam die denkt in hokjes. Zo duidelijk de hoofdcommissaris van het korps Amsterdam, amsteland het wint hard met een behoorlijk drukke avondspits. Zullen we beginnen met waar het doorrijdt? Ben je daar sneller klaar? Ja, dan zou ik sneller klaar zijn. Maar ja, daar, daar rijdt bijna niemand. Dus dat is niet zo interessant om te vertellen nee. natuurlijk. Het is vooral druk aan de oostkant van Utrecht. Dus daar moet je in ieder geval niet zijn. Ik noem gewoon drie lange files op en kijk of u erin staat. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 8 kilometer tussen het Eemnes en afrit Bunschoten. 9 kilometer op de A10 ring Amsterdam west richting Zaanstad. Tussen Oud-Zuid. En knoop het Koenplein staat het vast. En op de a 27 Goorkom richting Almere ook lange file tussen Houten en Beeldhoven 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van sloten. Heel Pakistan, misschien eigenlijk wel de hele wereld... reageerde geschokt op de aanslag door de Taliban... op dat 14-jarige meisje van de week. Dinsdag werd ze in haar hoofd geschoten door de Pakistanse Taliban. En vanmiddag werd bekend dat er verdachten zijn opgepakt... in het gebied waar het meisje werd aangevallen. Correspondent Lucas Waagmeester is in Pakistan. Lucas, uh, wie zijn er opgepakt door de politie? Ja, dat weten we niet. Uh, de politie in de Swat-Vallei... waar deze uh, naar men zegt drie mannen zijn opgepakt... die wil daar niks over zeggen. Die Swat-Vallei, dat is de plek inderdaad waar, dat meisje, waar die aanslag op dat meisje van de week hè, werd gepleegd. Waar zij vandaan komt. We weten niet wie die mannen zijn. We weten ook niet waarom ze verdacht zijn. Het is ook niet eens bekendgemaakt waar ze nu naartoe zijn gebracht. Uh, ja, het is wel groot nieuws alleen. Hè? Dat is het enige wat we wel weten. Want ja, zo ongeveer heel Pakistan wil dat de dader wordt gepakt. En het liefst dat die meteen wordt uh, opgeknoopt. Want... Ja, wees eerlijk. Uh, Malala Yousafzai is niet het enige kind dat uh, slachtoffer wordt in deze oorlog. Hè? Kinderen zijn constant het slachtoffer uh, bij bomaanslagen. Omdat ze geronseld worden door de Taliban. Ook bij Amerikaanse aanvallen komen natuurlijk vaak kinderen om. Maar zo uniek, uh, zo uniek is het niet. Maar deze is, dit, dit geval is toch wel heel uniek. Hè? Uh, dit meisje was... Deze aanslag was heel gericht. Zij staat echt ergens voor het recht op onderwijs. Dus het komt enorm binnen. En de daders die moeten hangen. Dat is hier echt de sfeer op het moment. Ja, want dat is een beetje ook van wat de mensen ervan denken. Ja, want je bent op dit moment in Islamabad. Mensen zijn er op die manier mee bezig? Ja, er, ja, er gebeurt hier deze dagen wel echt iets heel opmerkelijks, vind ik. Hè. Er zijn heel veel elementen in het land. Radicalere imams, moslimorganisaties... die eigenlijk stiekem wel achter de doelstellingen van de Taliban staan. Dat weten we ook. Uh, en ze komen daar ook normaal gesproken mee weg. Omdat ook het publiek vaak een beetje dubbel erover is. Hè. Maar uh, over dit geval is eigenlijk iedereen in Pakistan het helemaal eens. Er is een complete veroordeling. Dit keer niet alleen van de gewone man. Maar gisteren bijvoorbeeld een verklaring van een grote groep van die geestelijke... Uh, van wie we dus inderdaad van sommigen weten dat ze banden hebben met militante organisaties. Echt hele radicale mannen die gezamenlijk zeggen dat de Taliban nu echt te ver zijn gegaan. Dat is wel echt uniek hoor, dat Pakistan zo collectief zegt. Hè, we laten ons leven niet meer dicteren door de militanten. Uh, uh, als als 14-jarige meisjes worden vermoord, dat raakt iedere Pakistan en dat moet nu echt ophouden. Maar is het dan ook echt een keerpunt dat jij denkt? Nou, dat, dat woord heb ik de afgelopen dag hier wel heel erg vaak ja? gehoord. Ja. Uh, ja, het is, dat is ook wel de meest interessante vraag natuurlijk nu. Hè. Uh, uh, nu er zo'n verenigd gevoel heerst, voor zolang dat duurt natuurlijk... Uh, zeggen ook vandaag bijvoorbeeld politici... we moeten veel daadkrachtiger gaan optreden tegen die militanten. Je zou bijna denken, ja, hé hey, hey, eindelijk. Maar ja, die militante organisaties die krijgen nog altijd heel veel ruimte in dit land... om hun ding te doen. Dat is een gezwel in deze samenleving. Dat weet iedereen... De banden met het leger en de politiek die zijn heel stevig. De belangen zijn te groot. De publieke opinie is te verdeeld. En dus worden die clubs, zoals bijvoorbeeld de Pakistanse Taliban, nooit echt aangepakt. En, nou ja, eh, inderdaad, nu eh, hoor je heel veel het woord keerpunt. Hè. Eh, eh, het hangt natuurlijk allemaal op de beslissing van de politiek en van het leger en inlichtingendiensten. Die blijven hier in de belangrijkste speler. Of dat ook echt gaat, of het daar ook echt op uitdraait. Maar goed, dit is een moord of een moordaanslag op één meisje. Uh, uh, die uh, in ieder geval heel wat meer losmaakt dan, uh, dan, die, uh, dan al die andere kinderen... die in de afgelopen uh, jaren al het slachtoffer werden van deze oorlog. Ja, en hoe gaat het trouwens met het meisje? Nou, de laatste berichten van vanmiddag is dat, ze, dat haar hersenen niet beschadigd zijn. Uh, uh, ja, uh, ofwel eigenlijk dat ze gewoon ongelooflijke mazzel heeft gehad. Hè. Dat is toch wel de conclusie. Uh, ze ligt nu op de intensive care in Rawalpindi. Dat ligt tegen de hoofdstad Islamabad aan, een militair hospitaal. Uh, vanochtend stond hier in de krant dat wordt overwogen om haar later naar Duitsland over te brengen. Waar ze dan uh, kan revalideren als ze het overleeft. Want de toestand is nog steeds vrij kritiek. Dus in de tussentijd is het verzoek van haar artsen uiteraard. Dit is een diep religieuze natie om vooral collectief te blijven bidden voor haar herstel. Lucas Waagmeester, dankjewel voor het gesprek. Het is <middels> kwart voor zes. En dus komen deze dames er even. De Spice Girls. Wise nice dus met Wannabe. Onderbuikgevoelens en een stereotyp beeld van mogelijke verdachten. Daarop baseren politieagenten in Amsterdam zich als ze mensen controleren. Onbewust maken ze onderscheid tussen mensen. Het blijkt allemaal uit een uh, onderzoek dat door een antropoloog Sinan Chankaya is gedaan. Het onderzoek werd overigens gedaan in opdracht van de politie Amsterdam. Hoofdcommissaris is Pieter Jaap Albersberg van de politie amsterdam amsteland Goedemiddag. Dag, goedemiddag. Is het een beeld dat u herkent? Werken uw mensen inderdaad zo? Nou, ik denk dat het een beeld is wat iedereen herkent. Het mechanisme van denken in groepen of stereotypen, dat is heel menselijk. Dat doen we allemaal. Dus als en... ik, uh, laat maar zeggen, een net pak aan heb en ik kom bij u op bezoek... denkt u, nou, keurig jongen. En als ik een spijkerbroek aan heb en iets uh, slordigs, denkt u, nou, ik weet het niet. Nee, nou dat zo kan dat. En ik denk dat luisteraars dat ook bij zichzelf herkennen. Daar is ook internationaal al veel over geschreven. Maar ja, wat geldt voor de politie het ligt de lat extra hoog op dit soort terreinen. Dus vandaar ook dat wij zelf dit onderzoek gevraagd hebben. Omdat we in veel andere landen is daarover geschreven. Hoe werkt dat nou bij mijn collega's op straat? Waar baseer je dat op? Ja. En dat is altijd een combinatie van de tijd van de auto. Waar is het? En nou en dat is een beetje wat eruit komt uit, uit, uit dat onderzoek. Inderdaad, ja. maar zeggen, auto's die niet bij mensen passen. Ja. De te dure horloges die niet ja. helemaal bij het type passen. Ja. Soms is dat wel weer handig. We hoorden eerder in onze uitzending dat er een douanier in Antwerpen was die in iets te dure auto's reed. Vervolgens ja. gevolgd werd. Ja. En wat blijkt? Hij liet cocaïne door. Ja. Maar niet altijd, blijkt. Nee, Kijk, dit is niet iets van het is goed of fout. Waar het om gaat is dat wij onze collega's willen helpen... hoe selecteer je zo goed mogelijk. Ik kan een voorbeeld geven, dat staat ook in het rapport. Uh, S'avonds in een wijk is er een auto met een Pools kenteken... en alleen op dat gegeven wordt hij gecontroleerd. Ja. Terwijl er twee Poolse mensen waren die, die terugkwamen van nachtvissen... wat ze met een vergunning hadden gedaan. Uh, en het uh, rapport duidt aan, wees nou alert dat je niet op het stereotype alleen... de auto en de nacht en de wijk... maar juist ook meer gaat letten op het gedrag van de betrokkenen... En ik denk dat dat het rapport ons ook in helpt. Het geldt niet alleen maar onderbuikgevoel en stereotyp. Maar we willen eigenlijk steeds meer kijken naar het gedrag van betrokkenen. Dus even om te blijven hangen in het voorbeeld. Ja. Op het moment dat die twee Poolse mensen ja. zich wat ja, um, afwijkend gedragen. Dan ja. moet je wel verder gaan. Maar als het gewoon burgers zijn zoals u en ik zal ik maar zeggen. Ja. Dan denk je nou oké, okay, uh, twee, uh, twee Polen. Ja, nou daar moet je dus als politiecollega's onderling het over hebben en het gesprek over aangaan. Wanneer wel en wanneer niet. Want ik zeg ook niet zo dat het altijd verkeerd is. Maar het is wel heel goed als alleen maar het stereotype of het beeld het moment is. Ja, daarvoor willen wij de lat hoger leggen in de relatie met onze burgers. Daar hoort meer bij, gedrag onder andere. Ja, maar dat lijkt me ontzettend moeilijk. Want uh, je doet het al uh, geruime tijd. Ik begrijp van de onderzoeker dat het eigenlijk ook uh, door de eeuwen heen zo is, uh, zo is gegaan. Namelijk dat je de lagere klassen, ik had er de geschiedenis bij, dat je met name de Controleert. Ja, dat, dat klopt. Hè. Dat, is ook een beetje, dat heeft hij ook aangetoond in het onderzoek. Nou, daarom hebben wij natuurlijk ook gezegd... ja, dat willen wij niet. Wij zijn een politie voor iedereen. We willen gelijkheid voor iedereen. Dus daarom het rapport. En daarom ook zeggen, hoe gaan we daarmee om? En hebben we ook nagesproken wat we ermee willen gaan doen. Ja, maar nogmaals, dat lijkt me ontzettend moeilijk... want uh, degene die keurig gekleed is, ja, die haal je er niet zo nee. makkelijk uit. Nee, het heeft dus twee invalshoeken. Hè. Ik het net gaf ook even aan het gaat om gelijkwaardigheid in het stereotype, Maar we willen ook effectiever worden. Want ook dit onderzoek en ander internationaal onderzoek... ziet ook dat je door dit veel doen soms ook groepen buiten schot houden. U noemde het al even, de meneer in het nette pak in de wijk. Dus het is veel belangrijker om juist niet alleen op stereotyp te kijken... maar juist stereotyp en gedrag te combineren en dan door te pakken. We willen die gelijkheid altijd vasthouden. Dat staat in ons uh, motto, hè. waakzaam waakzame dienstbaar aan de waarde van de rechtsstaat... Maar we willen ook eigenlijk effectiever worden. En iedereen in dat gedrag meenemen. Ja. En dat is mooi dat het rapport beide dingen laat zien. Het principe met een hoge lat. Maar ook effectiever worden. En er veel met elkaar over praten. Ja, in verbinding met dialoog. Met burgers in de wijken. Echt in onze stad Amsterdam. Met groepen die veel gecontroleerd worden. Daar het gesprek over hebben. Trainen van onze mensen. Zodat ze dat gedrag herkennen. En vervolgens ook onze mensen. Dat zijn we ook nu mee bezig. Dag, dagelijks veel meer informatie. Alle momenten meegeven. Zodat ze een betere keus kunnen maken. Meneer ja, Albersberg. Ik dank u wel voor het gesprek en sterkte ermee. Graag gedaan. Dank u wel, hoor. Het NOS Radio en journaal Overzicht. Hier is Freddy van teen. De hoogste ambtenaren, de secretarissen-generaal op de ministeries... vinden dat het nieuwe kabinet zijn optreden in Europa beter moet coördineren. Dat schrijft NRC Handelsblad op de voorpagina. De topambtenaren hebben een advies opgesteld voor het nieuwe kabinet... en de informateurs van VVD en PvdA hebben dat ook, meldt NRC Handelsblad. De topambtenaren schrijven verder dat ze het niet verstandig vinden om opnieuw grote wijzigingen door te voeren op hun, zou ik bijna zeggen, departement. En We hadden het er net over uh, en het parool opent ermee. Donkere en Marokkaanse mannen en Oost-Europeanen... worden eerder staande gehouden door de politie. Het komt allemaal uit een onderzoek van een antropoloog... die anderhalf jaar lang intensief onderzoek deed. Overigens selecteren agenten ook op gegevens... zoals hoe nieuw en duur of juist oud een auto is... waar we het net ook over hadden. Of wat voor sieraden iemand draagt, Freddy. Over de uitzending van College Tour van vanavond... met als gast Willem Holleder is al veel gezegd. Er is een strijd gebarsten tussen mensen die vinden dat je een veroordeelde criminal, crimineel niet op een voetstuk moet hijsen door hem zoveel aandacht te geven en degene die vinden dat dat gewoon kan. Onder andere misdaadverslaggever John van der Heuvel... die vindt dat Twan Huis, de presentator van College Tour... een veroordeeld crimineel zo'n podium mag geven. Niet, dat mag, niet geven. mag geven. juist. Ja. In het programma van Giel Belen bij de VARA... werd dat een felle discussie vanochtend. Twan Huis zei dat hij e-mails had gelezen van John van der Heuvel. En daaruit zou blijken dat Van der Heuvel... tot veel meer concessies bereid zou zijn geweest als Holleder met hem. Van der Heuvel had willen praten met hem. Reactie ...naar onze eindredactuur van College Tour was... ...toen je hoorde dat wij hem gingen interviewen... ...zijn ja. jullie helemaal gek geworden? Ja. Dat heb je ge ja. sms'd. En ja. dat blijkt nu, meneer Van der Heuvel heeft zelf in januari... ...een brief geschreven waarin hij alle toezeggingen doet... ...en villa... Ja, dat is gewoon waar, John. Dat... Maar over, ja. uh, jij mag kiezen in dat interview wat je ervan overhoudt. John, sorry, dit is geen journalistiek. Nou, en Van der Heuvel vindt dus wat Twan Huis doet, weer niks. Je legt dit uit op een uh, manier van... ...en dat weet je zelf ook wel... ...die nu heel erg in jouw uh, kraam verpast komt. Ik heb uh, steeds gezegd in ieder uh, kritiekpunt op jouw programma... ...en dat heb ik ook uitgesproken naar jouw eindreddienst... ...dat ik het podium zoals jullie dit hem uh, gisteren hebben gegeven... ...en eigenlijk is zoals uh, de beelden, zoals die nu al naar buiten komen... ...bevestigd dat ook, dat je hem uh, ongelimiteerd... Uh, de gelegenheid had gegeven om zijn straatje schoon, schoon te vegen. Aan het eind van het gesprek ligt de huis ook nog even een tipje op. van wat er in de uitzending te horen zal zijn. Er worden kritische vragen gesteld door mij en door de studenten. En het is. ja, Ik vind het uh, raas interessant om hem te horen praten over de heilige ontvoering. over hoe hij daar nu op terugkijkt. over het feit dat hij nu zegt: van ja, dat we die man daar met, uh, met dikke kettingen aan de muur hebben gelegd. Ja. hadden we nooit moeten doen. St stond toen. En als ik op terugkijk, uh, uh, heel dom dat we dat gedaan hebben. Kijk zelf, oordeel zelf. Het enige wat ik kan zeggen, uh, je moet gewoon op de bank gaan zitten en ja. kijken. En dan geloof je hem niet. Vanavond om vijf voor half negen op televisie de uitzending. In NRC Handelsblad een artikel <coughs> met een intrigerende kop. Die luidt, veel rode auto's, typische PvdA-buurt. NRC onderzocht of hoe een buurt eruit ziet, iets zegt over hoe de bewoners er stemmen. En concludeerde onder meer dat d ers in de mooiste wijken wonen. Pardon, ik ga even mijn kere schapen. En VVD'ers in de duurste. En dat van die rode auto's. NSE schrijft zelf dat het natuurlijk niet zegt... als er in een PvdA-buurt veel rode auto's staan. Al die PvdA-stemmers kunnen ook buren hebben met rode auto's. En u hoorde mogelijk al dat er een nieuwe campagne begonnen is uh, te, uh, tegen overvallen. De Nederlandse detailhandel vindt dat nodig. Bij, tegen de winter neemt het aantal overvallen altijd toe. Minister Opstalten van Veiligheid en Justitie heeft in september bij het EK Hongbal... al een campagne gestart tegen overvallen, gericht op jongeren. Die campagne moet jongeren overhalen om bijvoorbeeld te gaan sporten. Dat staat op de site van de Rijksoverheid. Daarom is een Hongballen gekozen als voorbeeld. De campagne heet Keihard tegen overvallen. Heel spannend muziekje, dat is wat je hoort. Terwijl je beelden ziet van spannende honkbalmomenten van Rayleigh Legito. Een Nederlandse tophonkballer. De tekst over die beelden is handboeien of homerun. Alleen jij bepaalt wie je bent. En nou hopen we zo dat deze Legito bekend genoeg is... om potentiële boefjes op het rechte pad te houden. Ik ken hem wel hoor, Legito. Een jij misschien? Af en toe. Het is wel een mooie sport. Straks meer nieuws, na zes uur. Het Amerika van Bruce Springsteen. Zometeen in Brands met boeken. Wim Brands in gesprek met Bob Bronshoff... over zijn boek Een Roadtrip in 14 Songs. Een reis door het Amerika van Bruce Springsteen. Zometeen van 7 tot 8 het Amerika van Bruce Springsteen in Brans met Boeken Radio 1. Het nieuws van alle kanten.